Eén is gered. De drie vermisten zijn gelokaliseerd. Ruim dertig reddingswerkers proberen hen uit te graven. Lawines komen in deze tijd van het jaar vaak voor in Noorwegen. Door de oplopende temperatuur in het voorjaar wordt de sneeuw onbetrouwbaar. De voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe grote zeesluis bij Terneuzen kunnen beginnen. Nederland en Vlaanderen zijn het eens geworden over de bouw van het complex... dat bijna een miljard euro gaat kosten.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 ANWB-verkeersinformatie met 36 files, Belka opgeteld 105 kilometer. Nog een paar opvallende files onder meer op de A27. Breda richting Utrecht, 4 kilometer bij Oosterhout na een ongeluk. Bij Oosterhout is de linker ook dicht. Op de A28 naar Utrecht staat 5 kilometer bij Amersfoort. Daar staat een vrachtwagen met pech en die blokkeert uit de rechter rijstrook... Op de A58 Eindhoven naar Tilburg. Een ongeluk gebeurt bij Moorgestel. Ook daar zat inmiddels een vijf kilometer. En daar is ook de rechterreis ook afgesloten. En ook afgesloten is de N246, de weg beverwijk west -Graftijk. De weg is in beide richtingen dicht door een ernstig ongeluk tussen Beverwijk en Assendelft Zuid. Houd daar dus rekening met een omleiding. Proeven aan kwaliteit? Probeer nu. NRC Handelsblad. Vijf weken voor maar 10 euro.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 De Real Deal van Domino's maakt ook je dreams real. Elke maandag en zaterdag alle medium pizza's afhalen voor 4,99. Met een gemiddeld gezin van 3,7 personen is de totaalbesparing 226 euro per maand. Dat betekent dat de droom van familie Vos en kapel kapelschaal 1 op 10 met toilet uitkomt op 8 mei 2050. Oh. Domino's, for real. Oh ja, bij Alex Vermogensbeheer bent u al meer dan welkom vanaf 25.000 euro. Wilt u ook dat er meer werk wordt gemaakt van uw vermogen? Check Alex.nl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 NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdiep. 7 over 6, goedenavond. De Syrische oppositie noemt de gevechten vannacht in hoofdstad Damascus de zwaarste sinds het begin van de opstand een jaar geleden. Jan Eikerboom zit in Damascus en vertelt ons zo direct wat er is gebeurd. Eerst onze koningin en onze kabinetsformatie. Want de koningin komt definitief buiten spel te staan bij kabinetsformaties. Voor het eerst is er een ruime politieke meerderheid ervoor om de Tweede Kamer het heft in handen te geven. Die moet zo snel mogelijk na verkiezingen zelf een informateur of formateur aanwijzen. Politiek redacteur Margreet Boer in Den Haag. Margreet, daar is natuurlijk al eerder over gesproken, veel over gesproken in de Kamer. Waardoor is er nu een meerderheid voor ontstaan? Ja, er is inderdaad al heel veel over gesproken en op dit moment he, kan de Tweede Kamer zelfs al zelf die informateur aanwijzen en hoeft ze helemaal niet naar de koningin, maar daar maakt de Kamer nooit gebruik van. En nu ligt er een voorstel om het reglement van orde van de Tweede Kamer zo te wijzigen dat de Kamer er dus over die verkiezingsuitslag moet debatteren en dan ook een informateur moet aanwijzen. Dat moeten de nieuwe spelregels worden. Daar is twee weken geleden ook al over gedebatteerd in de Tweede Kamer, want er lag er een voorstel van D66 om dat te wijzigen en toen hadden heel veel Kamerleden nog steeds aarzelingen. Ze vonden het allemaal wel heel strak geformuleerd. Binnen een week debatteren we hierover en binnen een week moeten we dat. En ze willen daar toch wat, wat meer ruimte hebben. En er is nu een nieuw voorstel. En daarin staat dus dat er zo snel mogelijk na de verkiezingen, als de Kamer is geïnstalleerd, gedebatteerd moet worden over de verkiezingsuitslag. En dat ze dan ook de informateur moeten aanwijzen. En een ruime politieke meerderheid is daarvoor. En daar zijn de mensen van D66 en ook Ineke van Gent van GroenLinks heel blij mee.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 tot een goed formatieproces te komen. Dat is nu toch een beetje ouderwetse hoe het uh, gaat. Hè? Kiezers uh, die brengen hun stem uit en moeten vervolgens maar afwachten... welke coalitie er gesmeten wordt. Mm -hmm. Ik zou daar toch een, een soort publieke verantwoording aan vooraf uh, willen laten gaan. van Hoe duid je nou de verkiezingsuitslag uh, en met welke partijen wil je gaan samenwerken? Ik denk dat het best uh, goed is als uh, partijen wat dat betreft uh, met de billen bloot uh, gaan... Ik kan me ook voorstellen dat je na zo'n eerste debat nog niet uit bent wie de informateur moet worden. Maar dat kan dan ook op een later moment, maar wel vlak daarna. Inke van Gent van GroenLinks. Maar Geet, dat betekent dan dat de buitenwereld straks niet meer kan toekijken. Dat die bezoekjes aan de paleis worden gebracht over en weer. Vertwijnt daarmee dan ook de geheimzinnigheid rond formaties? Nou, dat verwacht niemand. Ook de Kamerleden die hier zo voor zijn, die denken dat die geheimzinnigheid wel blijft. Want kijk eens, als er een lastige verkiezingsuitslag is... dan zal er ongetwijfeld achter de schermen in de Tweede Kamer veel gepraat worden. Dus in die achterkamertjes, dan heb je geen geheim van Einde, maar dan krijg je gewoon het geheim van het Binnenhof. En dat vinden de Kamerleden eigenlijk helemaal niet zo erg zeggen ze, want nou ja, daar kunnen we dan weer over gaan debatteren achteraf en wij moeten gewoon als Kamerleden laten zien dat we het zelf wel kunnen. Wij zijn democratisch gekozen en we moeten dat ook zelf oplossen hoe we dat na die verkiezingen doen. Maar Kees van der Staaij van de SGP die is tegen dit plan, net als de ChristenUnie en CDA en VVD. En van der Staaij die vraagt zich af welk probleem wordt er nou eigenlijk opgelost en hij is heel bang dat het na de verkiezingen straks een rommeltje wordt. Het risico is er wel dat er heel veel verwarring en onduidelijkheid zal bestaan. Binnen welke termijn zal er dan gedebatteerd worden? Zo uh, mogelijk binnen een week? Zo mogelijk, maar dat biedt dus alweer uh, ook weer nog onzekerheden. En wat als het niet gaat lukken? Kan het ook niet betekenen dat een debat dan heel lang achterwege blijft? Dat men het eerst achter de schermen moet proberen eens te worden? Uh, kortom, wat win je er eigenlijk bij, is mijn grote vraag. Ja, volgens Van de Staai bestaat de kans dat de Tweede Kamer er straks gewoon niet uitkomt... en dan op hangende pootjes terug moet naar de koningin. En dat is dan toch redelijk genant. Maar D66, GroenLinks, maar ook Partij van de Arbeid en SP... die denken dat het zover niet zal komen. Want daar zijn wij zelf bij, zeggen ze, als Tweede Kamer. En wij zullen dit niet laten gebeuren. Nou ja, de tijd zal het straks leren. Margeet Boer was dat vanuit Den Haag. De Syrische oppositie noemt de gevechten vannacht in Damascus de zwaarste in de Syrische hoofdstad sinds het begin van de opstand. De gevechten tussen het Vrije Syrische Leger en het regeringsleger vonden plaats in de regeringswijk van Damascus. De oppositie spreekt van tientallen doden. De Syrische staatstelevisie heeft het over drie mensen die zijn omgekomen. En er was verslag van Jan Eikenboom. Jan, jij bent in Damascus. Wat heb jij van dat geweld gemerkt? Ja, het is heel moeilijk om een duidelijke inschatting te maken van wat er nou precies is gebeurd vannacht. Er is gevochten in de wijk mensen dat is inderdaad het regeringscentrum. Dat is opvallend, dat is een plek die buitengewoon zwaar bewaakt wordt. Daar zijn allerlei ministeries, onder meer het ministerie van Informatie, waar wij ons iedere dag moeten melden om een begeleider mee te krijgen om op pad te gaan. En uh, daar hebben we vanochtend gevraagd of we toestemming kregen om in de achterafstraatjes, vandaar hebben die gevechten plaats, plaatsgevonden, om daar zelf polshoogte te nemen, om daar zelf te filmen. Die toestemming hebben we niet gekregen. We zijn er toch in geslaagd om even de wijking te gaan... om even te kijken vanuit de auto. We zijn niet gestopt, we zijn langs gereden. Meer was niet mogelijk. Wat we zagen, dat waren een aantal panden die uitgebrand waren... een aantal appartementen, kogelgaten in de muur... en daarvoor een groepjes mensen die met elkaar de situatie stonden te bespreken. Wat ik zeg, we konden de auto niet uit. We kregen geen toestemming om met ze te praten. Dus wat er precies is voorgevallen, dat, dat, dat is onduidelijk. Het is in ieder geval op die plek, naar mijn inschatting, niet een heel erg enorm groot incident geweest. Er waren kogelgaten, er waren een tweetal uitgebrande appartementen. Maar tientallen doden, het is moeilijk voorstelbaar. In ieder geval was vanochtend om een uur of elf de rust in die wijk volledig, uh, althans in dat deel van de wijk volledig uh, weer verkeerd. Want het is best mogelijk dat er elders in Almessen uh, zwaardige gevechten hebben plaatsgevonden. Die berichten die zijn er wel. Je bent natuurlijk regelmatig in Damaskus geweest de afgelopen tijd. Hoe opvallend is dat deze gevechten nu in de hoofdstad uitbreken? Ja, het, het, het geeft toch wel aan dat het steeds verder begint te, te escaleren. Tot dusver was het eigenlijk relatief rustig in Damascus. Er waren vooral in de buitenwijken uh, protesten. Daar uh, vielen doden bij demonstraties, bij begrafenissen de waarop werd uh, geschoten. Duma is zo'n buitenwijk een kilometer of 20, uh, 15, 20 buiten... Het centrum, je ziet nu dat het geweld zich steeds meer naar het hart van de stad aan het verplaatsen is. We hebben afgelopen zaterdag die twee aanslagen gehad, die enorme explosies, echt in het centrum van de stad. Nu het regeringscentrum, waar ook allerlei ambassades, waar we vroeg waren, was net om de hoek bij de Libanese ambassade. Daar wordt nu allemaal gevolgd. Je merkt ook dat de bevolking steeds zenuwachtiger, steeds zenuwachtiger begint te worden. We spraken van, uh, vandaag een Nederlandse vrouw, ze woont hier al 17 jaar, Ze de in. Maand geleden uh, tegenkwam voor het eerst toen. haalde ze eigenlijk nog een beetje de schouders op over het geweld. en zei ze: ach, het is hier in Damascus volstrekt veilig. Vandaag zei ze: ik overweeg serieus terug naar Nederland te renigeren. Ja, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, die heeft vandaag laten weten. dat hij een dagelijkse staakt-het-vuren van twee uur wil steunen. Dan kan je aan de ene kant zeggen: ja, wat stelt dat nou voor? Maar uh, voor deze mevrouw voor alle andere mensen die daar wonen is het misschien wel belangrijk. Nou ja, ik denk met name in, in, in de steden waar gevochten wordt, wat we in ons bijvoorbeeld hebben gezien. Dat was het, het grote probleem was, als er voortdurend wordt gevochten, de burgerbevolking zit in, opgesloten in zijn huizen Het kan geen kant meer op. Er kunnen geen hulpverleners uh, de, de steden in om, om hulp te bieden aan de gewonden. Maar mensen kunnen ook de straat niet meer over om bijvoorbeeld even een brood te halen, even naar de winkel te gaan. En als er zo'n humanitaire gevechtspauze twee, twee uur per dag is, dan kun je zeggen, ja, wat is nou twee uur per dag? Maar het geeft toch even lucht en het geeft toch even wat ruimte... voor de gewone burgerbevolking om op adem te komen... en om, om deze moeilijke tijden door te komen. Het is natuurlijk opvallend dat uh, het nu opeens gebeurt. De Russen zeggen het en de Syriërs geven, geven toe. Dat geeft ook aan hoe belangrijk de invloed van Rusland is. Want Rusland is uiteindelijk het land dat hier de cruciale factor is. Vanuit Damascus, Jan Ekerboom, dankjewel. Straks, de politie zet vraagtekens bij het kwotum voor het oppakken van illegale... Zit het er bijna op, Johnson Hoker, bij de AWB met de files? Nou ja, we houden nog 67 kilometer over. En nog wat extra druk tot de A27. Breda naar Utrecht. Bij Oosterhout Oost nog 5 kilometer na een ongeluk. Wel zijn de rijstokken weer vrij. Ook nog 5 kilometer op de A28 bij Amersfoort richting Utrecht. Daar stond een vrachtwagen stil. Maar ook daar zijn inmiddels alle rijstokken weer vrij. En de A58 over naar Tilburg staat nog 5 kilometer bij moor door een ongeluk. En daar is de rechte ook nog steeds afgesloten. Dit is het NOS Radio 1 journal. met Lucella Carasso en Tim Overdik. Per jaar moeten er in Nederland 4800 illegalen worden opgepakt. Dat heeft minister Leers van Immigratie en Asiel afgesproken met de politie. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zegt de politie nu. In Den Haag, verslaggever Lars Geert. Dit kabinet wil hard optreden tegen illegaliteit.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 Allereerst zegt de bond dat er niet genoeg agenten zijn om dat kwotum te halen. Gerrit van der Kamp van de ACP. Wij denken dat de collega's de laatste jaren hard gewerkt hebben... om um, te zorgen dat de mensen die illegaal zijn... en die criminaliteit veroorzaken en de veiligheid bedreigen op te pakken. Um, dat is natuurlijk de core business van de politie. Um, en daar moet ook de nadruk liggen. En uh, nog eens 10% daarop met dezelfde mensen of met minder... Ja, dat, dat zien wij niet gebeuren. Maar minister Leers veegt dat argument van tafel... Hij heeft een convenant gesloten met de korpschefs. En daarin staat dat alle agenten kunnen worden ingezet om illegale op te sporen en in te sluiten. Dan moet men maar herschikken of we het efficiënter doen. Dat is ook de afspraak die we hebben gemaakt. Ga nou kijken of je het efficiënter kunt doen. We hebben, we hebben de vreemdelingenpolitie, we hebben de gewone politieman. En vroeger was dat een, allemaal verdeeld. De een deed dit en de ander deed dat. En Wij hebben nu gepleit dat ook de gewone man op straat... dat die, de gewone politieman op straat... dat die actief is in het oppakken van illegale... Maar dat is niet het enige probleem dat de politievakbond met het kwotum heeft. De politie zoekt nu vooral naar criminele illegalen mensen die hier niet mogen zijn en ook nog strafbare feiten plegen. Maar in het Convenant staat dat ook illegalen... die overlast veroorzaken moeten worden opgepakt... en vervolgens de illegalen die geen problemen veroorzaken. Volgens Van der Kamp wekt dat weerstand op bij agenten... en is het ook niet zinvol. Wij zien dus dat de collega's dus dan druk zullen ervaren... om dat te gaan halen. En politiemensen weten natuurlijk ook... dat een deel van die groepen misschien wel illegaal hier zijn. Maar dat de vraag is of we ze uit kunnen zetten... Want er zijn gewoon groepen die gezien de omstandigheden in hun landen... op dit moment niet uitgezet kunnen worden. En als die mensen geen crimineel gedrag vertonen... en geen, geen misdrijven plegen, ja, dan is dus wel de vraag... Van, ja, heeft het dan zin om die mensen aan te houden en binnen te brengen? Maar ook hier houdt minister Leers vast aan zijn standpunt. Illegaliteit is een probleem op zich en de politie moet zich gewoon aan de afspraken houden. Nou, dat is echte onzin. We hebben meer dan 100.000 illegalen in Nederland. En ik heb gezegd, wij gaan niet zeg maar, op jacht naar illegalen... in de zin van, nu gaan we nou eens even een stevig zeg maar, robbertje... met alle illegale vechten, maar we gaan ze wel oppakken. Ook de Tweede Kamer heeft leers op het hart gedrukt... dat het nieuwe beleid niet moet leiden tot een grote illegale jacht. En daarom moet de minister binnenkort naar de Kamer komen... om te verzekeren dat het zover niet komt. En vanavond dan besteedt Nieuwsuur uitgebreide aandacht aan dit illegale kwotum... en de problemen die ermee zijn. Het vogelgriepvirus dat is gevonden op de kalkoenenboerderij in Kelpenoler... is een milde variant. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Veterinair Instituut. Gus Koch, onderzoeker bij dat CVI. Goedenavond. Goedenavond. Wat betekent dat, een milde variant? Een milde variant wil zeggen dat, uh, het gaat hier om een virusinfectie, dat wil zeggen dat weinig ziekte veroorzaakt bij de dieren. Je ziet dus eigenlijk bijna niks aan de dieren. Uh, toch is alle pluimvee geruimd gisteren. Ja, de, de, reden, de reden daarvoor is dat we weten dat deze milde uh, vormen van ziekte, dat uh, het virus wat dat veroorzaakt, dat dat kan muteren tot een... Uh, tot een hoogpathogene variant, dus een variant die wel heel veel ziekte veroorzaakt... en waar eigenlijk alle dieren die geïnfecteerd zijn uh, van uh, doodgaan. Uh, dat hebben we ook gezien in 2003. Toen hadden we te maken met zo'n hoogpathogene variant. Betekent dat dan dat u dit virus in een vroegtijdig stadium hebt ontdekt? Ja, dat klopt. We hebben uit uh, de, de uitbraak in 2003 hebben we geleerd dat... Uh, uh, dat we er heel vroeg bij moeten zijn om de verspreiding te voorkomen. Sindsdien is er een, een monitoringsprogramma ingesteld. Dan gaan we kijken in het bloed of dieren geïnfecteerd zijn. Er is ook een uh, soort uh, waarschuwingsprogramma gemaakt. Waarbij dierenartsen worden gevraagd of als zij iets zien wat uh, kan lijken op, uh, op vogelgriep. Dat ze dat dan on onmiddellijk uh, rapporteren, uh, monsters insturen om. Uit te sluiten dat het inderdaad daarom gaat. En dat blijkt te werken. Dus even om het goed te begrijpen, het is een milde variant. Wat betekent dat uh, pluimvee er ziek van wordt, niet dood eraan gaat, maar het kan muteren naar een gevaarlijker uh, virus. wat dan wel dodelijke werking kan hebben. Betekent dat als dit om een milde variant gaat. dat er dan ook minder strenge maatregelen nodig zijn? Uh, uh, ja, dat klopt. Uh, Alhoewel wij al strengere maatregelen nemen dan, uh, dan de Europese Unie voorschrijft. Uh, maar uh, ja, we weten, hè, het CVI weet uit onderzoek, epidemiologisch onderzoek, dat uh, die in mindere vorm wat minder snel spreidt. En daarom hoef je minder strengere maatregelen te nemen. En betekent dat dan ook dat er gestopt kan worden met het ruimen? Nou, dat zal verder niet geruimd worden, tenzij we nieuwe bedrijven vinden die geïnfecteerd zijn. Maar het zal blijven bij dit ene bedrijf. Want, ja, als je je vindt, grote... ja, want als je het vindt, dan moet er wel geruimd worden. Dat wel. Als we weer een nieuw bedrijf vinden waar we het virus kunnen aantonen, dan zal ook dat bedrijf weer geruimd moeten worden. Want er zijn 25 pluimveebedrijven in de nabije omgeving van Kelpen-Oler. Dat ligt ergens tussen Weert ja. en Roermond, waar verder wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van mogelijke volgen Daar zijn er geen resultaten van bekend? Nee, want al die bedrijven moeten nog bezocht worden door de VWA... en dan moeten de monsters hier naar Wageningen Universiteit gestuurd worden. Wij. Oh, dat moet nog gebeuren? Die... Ja, dat moet allemaal nog gebeuren, ja. Het, uh, het, het virus ons ontdekt uh, zaterdagavond hebben wij dat bevestigd. Dus gisteren is uh, de VWA uh, uh, aan de gang gegaan. En waarom is dat niet meteen vandaag gebeurd dan? Wat, dat ruimen? Nee, Dat ruimen dat is gisteren ik... gebeurd, maar waarom zijn die andere bedrijven niet meteen gecontroleerd? Nou, dat, ja, dat, dat kan niet zo snel... Daar heb je mensen voor nodig en daar moet je ook heel voorzichtig mee zijn. Want als je maar van het ene bedrijf naar het andere bedrijf rent, dan verspreid je alleen maar het virus. Dus er zijn allerlei maatregelen genomen, worden er genomen om te voorkomen dat niet die ploegen die dan van het ene bedrijf naar het andere gaan, uh, het virus verspreiden. Dus dat, is, dat ligt niet zo makkelijk als u het nu zegt, van we gaan even snel naar al die bedrijven. Nee, zo ligt het helaas niet. En wanneer zijn dan die resultaten bekend? Nou, dat had u eigenlijk aan het VWA moeten vragen. Maar naar mijn informatie hopen we dat we begin volgende week allemaal bekend zijn. Gus Korg, onderzoeker bij het Centraal Veterinair Instituut, hartelijk dank. Ja, geen dank. Graag gedaan. Dan Frankrijk. Het is een zwarte dag voor Toulouse. Drie kinderen en één volwassene werden vanochtend op het schoolplein van een Joodse school neergeschoten. Dat gebeurde door een tot nu toe onbekende man die aankwam rijden en ook weer vluchtte op een scooter. Dat vertelde de openbaar aanklager. « Cet homme est descendu de son scooter et alors qu'il se trouvait à l'extérieur de l'établissement, il a tiré sur tout ce qu'il avait en face de lui, enfants ou adultes. Des enfants ont été poursuivis jusqu'à l'intérieur de l'école. » De man stapte van zijn scooter af en stond buiten de school. Hij schoot op iedereen die in de buurt was: kinderen en volwassenen. De kinderen werden tot in de school achtervolgd, aldus de openbaar aanklager. President Sarkozy bezocht de school in Toulouse vanmiddag. Hij noemde vandaag een dag van nationale tragedie. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui. is een journée. tragédie nationale. we 200 Des een nationale tragedie omdat kinderen hier in koele bloeden zijn vermoord. Sarkozy kondigde een minuut stilte aan op alle scholen in Frankrijk morgen. En morgen in toutes les écoles de France, on aura une minute de silence. A la mémoire des enfants de cette école. Ce sont nos enfants. Ce ne sont pas simplement vos enfants. Ce sont les nôtres. En sur le territoire de la République, on n'assassine pas des enfants comme ça, sans avoir à en rendre compte. Het zijn niet alleen jullie kinderen, maar ook onze kinderen, al dus Sarkozy. En niemand schiet in Frankrijk zomaar kinderen neer, zonder daar verantwoordelijkheid voor te dragen. De schietpartij van vandaag heeft overeenkomsten met twee gebeurtenissen vorige week, ook in de buurt van Toulouse. Toen werden drie militairen doodgeschoten. De gelijkenis in de manier van handelen noemt president Sarkozy opmerkelijk. We zijn de de Alleen een onderzoek van de politie kan deze hypothese bevestigen, al dus Sarkozy. Nou, vlak daarna kwam de politie met de mededeling dat het wapen, waarmee vanochtend op de school geschoten is, dezelfde is als bij de militairen vorige week. Naar aanleiding van de schietpartij zijn de veiligheidsmaatregelen bij alle scholen en alle religieuze instellingen verscherpt. De directeur van deze Joodse school in Parijs zegt dat het vooral belangrijk is dat ouders rustig blijven in deze situatie. En er moet geen angst zijn bij de ouders, zegt deze directeur... van deze Joosse School in Parijs, maar kalmte. En dat is misschien na zo'n dag wat makkelijker gezegd dan gedaan. Tot zover het Radio 1 Journaal voor deze avond. Voor maandag 19 maart. We gaan naar uh, avondspits. Joost Eertmans, goedenavond. Goedenavond, Lucelle en Tim. Uh, ja, hier avondspits. En uh, we gaan het hebben over een, een bijzonder idee. De minister is nog wat voorzichtiger over, maar Tweede Kamerleden die staan al te juichen het idee om de leerplicht op te gaan rekken van 16 jaar naar 23 jaar. Volwassen mensen moeten dus verplicht terug de schoolbank in onderwijswethouder Hugo de Jonge blaast dit idee nieuw lezen in... en wil een experiment in Rotterdam. Een radicaal, maar wat mij betreft een goed idee. En dat zeg ik zo in avondspits. Tenzij je een baan hebt, dan ga je gewoon terug naar school... tot je een diploma hebt. U kunt meedoen over deze discussie. Dus de leerplichtleeftijd omhoog trekken naar 23 jaar... zoals men in Rotterdam wil. De CDA-wethouder Hugo de Jonge doet mee. Spreekt zo meteen vooraf de discussie toe... U kunt nu al reageren op hashtag WNL of hashtag Eertmans. Maar gewoon bellen gaat ook snel. 0800 1121 is het nummer. 0800 1121. Ik ga u hopelijk zometeen zien op Twitter. En spreken via de telefoon in Avondspits van WNL. We zijn er direct na het internationaal. Tot zo. Mist hoort thuis in het weerbericht en niet in een leasecontract. Dit was de M uit het alfabet van alfabet. Alfabet Autolease. Verrassend voorspelbaar.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 En het lied waarmee San Marino aan het Eurovisie Songfestival wil meedoen is gedisqualificeerd. De Europese Omroeporganisatie vindt dat het nummer Facebook EOO van zangeres Valentina Monetta in strijd is met de regels. Het is een lofzang op Facebook, stuk commercieel en dat mag niet, zegt het Songfestivalreglement. De EBU wil nu dat San Marino met een alternatief komt. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Nou voor is hier Gerrit Hiemstra. Vanavond en vannacht is het helder en vooral landinwaarts gaat de wind liggen.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 Een zwak front veroorzaakt in het noorden misschien wat wolkenvelden, maar landinwaarts ontstaan in de middag stapelwolken. De waait morgen uit zuidwest tot west is zwak tot matig, windkracht 2 tot 3, aan windkracht 4. En na morgen blijft het mooi voorjaarsweer. En omdat er iets zachtere lucht binnenstroomt, loopt de temperatuur ook wat op. Woensdag 12 tot 14 graden en donderdag 13 tot 16 graden. ZE ZE ZE een WB-verkeersinformatie met in totaal nog 28 kilometer. Fielers lossen nu snel op. Nog wel veel vertraging op de A28 naar Utrecht. Zes kilometer tussen Nijkerk en Amersfoort. En op de A58 Eindhoven naar Tilburg. Daar staat tussen Best en Moorgestel ook nog zes kilometer na een ongeluk. En bij Moorgestel is de rechterreis ook dicht. Verkeer in de regio Eindhoven onderweg naar Rotterdam... kan het beste omrijden via Den Bosch-Waalwijk. Verder is de N246, de weg beverwijk west Grafdijk in beide richtingen dicht. Tussen Beverwijk en assendelft de zuidoorn een ongeluk. Houd daar dus rekening met een omleiding. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Doet de leerplichtleeftijd omhoog. Ja, voor de jeugd is grof geschud nodig, dat zegt de Rotterdamse CDA-wethouder Hugo de Jonge vandaag in het ad hij wil als experiment een leerplicht in zijn stad invoeren voor jongeren tot 23 jaar. De reden ervoor is dat een enorme groep van 18-plussers kansloos door de Maastad dolt. Is dit betuttelend? Mijns inziens niet. Het is wel radicaal, maar dat is de reputatie van Rotterdam. Hier geen pap en nat houden of zoete lieve broodjes bakken. In Rotterdam worden onorthodoxe maatregelen gewoon niet geschuwd. Bijna 80% van de schoolverlaters is er ouder dan 18 jaar. En tijd om daar dus energie op te zetten. De boodschap is, heb je geen werk, dan ga je naar school. Een strafrechter zei eens tegen mij, als je Nederland echt veilig wil maken, is er maar één ding nodig. Stuur iedere jongere verplicht naar school en hou hem daar. En daarom steun ik Hugo de jongen, en zeg, breng de leerplichtleeftijd omhoog. Bel 0800 1121. Hele goedenavond. Welkom bij Avondspits van WNL. Er wordt al getwitterd. Dat kunt u ook doen op hashtag WNL. Hashtag Eerdmans. Spindorten zegt geen diploma naar de leerfabriek. Peter twittert uh, geen diploma, geen werk. Potentiële WWR dus terug naar school. Kees de Haas zegt helemaal eens. En niet uitvoeren is later geen aanspraak op een uitkering. Kijk, de Twitteraars gaan nog een stapje verder dan Hugo de Jonge. Danny Otter zegt uh, Avondspits. Joost, je bent nooit uitgeleerd. 23 is daarmee net zo arbitrair als 18. En Wijnand Weerdenburg zegt uh, Eertmans eens verplichte basisopleiding Goed voor ieders toekomst. We gaan naar de Rotterdamse initiatiefnemer van dit idee. Dat is de CDA-wethouder Hugo de Jonge. Meneer de Jonge, goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, u zegt dat er voor de jeugd grof geschud nodig is. Nou, U heeft daar meteen de daad bij het woord gevoerd door een brandbrief te sturen naar uh, Marja van Bijsteveld, de minister van uh, Onderwijs. Uh, heeft u al een reactie ontvangen van haar? Ja, de minister heeft uh, vanmorgen gereageerd, ook in het uh, Algemeen Dagblad. En uh, ze is bereid om, uh, om dit serieus te onderzoeken. Ze zegt daarbij wel, uh, van dit is ook juridisch best wel complex. Ook verwijzend naar een eerdere opvatting ook al van de Raad van State. En uh, dat deel ik ook. Hè? Maar uh, de enkele reden dat iets complex is, is nog geen nee. reden om niet uh, gewoon iets uh, goed te onderzoeken. Hoe het dan wel kan. Precies, want daar staat Rotterdam wel bekend om met de Rotterdamwet en weet ik wat al. Uh, het is ook een ex experiment hè, in die zin. Jullie gaan het uitproberen. Kijk, we hebben gezegd dat de Rotterdamwet misschien wel eens een goed uh, experimenteerkader zou kunnen zijn... Om dat, inderdaad, uh, om dat inderdaad uit te proberen. Kijk, waar het om gaat is dat er een grote groep jongeren uh, elk jaar de school verlaat. Dat is natuurlijk niet nieuw. En gelukkig hebben die groep jongeren ook weten terug te dringen. Die is kleiner dan die was. Uh, maar nog steeds zijn het er in Rotterdam zo'n 2600 die uh, voortijdig van school gaan. Ja. En in Rotterdam geldt, net zoals in de rest van het land, dat zo'n 80% van die jongeren boven de 18 is. En dat betekent dat als we ons zorgen maken over voortijdig schoolverlaten tot 23 jaar, en dat doen we, in alle beleidsstukken gaat het over voortijdig schoolverlaten tot 23 jaar, dan vind ik ook dat je die stok achter de deur uh, moet uh, zien te creëren voor, voor die jongeren die boven de 18 zijn. Ja, veel mensen, veel, veel leerlingen die inderdaad afhaken. Wilt u dus zich ook toeleggen op een, op een aantal dat u zegt, nou dat is mijn streefgetal waar, waarmee ik wel, wil eindigen, in, althans in deze periode als wethouder in Rotterdam? Nou, wat ik heb gezegd is dat ik ieder jaar 10% minder nieuwe voortijdige schoolverlaters wil. En dat is vorig jaar wel gelukt. En dit jaar zien we eigenlijk voor het eerst een stagnatie. En dat komt, denk ik, omdat we behoorlijk veel maatregelen al vrij vroeg hebben ingezet. En dat we, uh, dat we eigenlijk de makkelijkste winst wel hebben geboekt uh, inmiddels. En ik denk inderdaad dat we een stap verder zullen moeten gaan. Dat al die maatregelen die we nu nemen voor jongeren van 18 jaar en ouder... want we proberen natuurlijk tal van dingen te doen om ze mm. op school te houden, te motiveren. Uh, en als ze zijn uitgevallen gaan we zelfs zover dat we het jongerenwerk inzetten... om uh, uh, met hen uh, terug te gaan uh, uh, naar school om zich ja. weer in, in te schrijven op school. Maar dat werkt eigenlijk pas echt goed als je echt een stok achter de deur hebt. En maar die stok achter de deur ontbreekt nu. Ja, en waar zou je dan willen eindigen? Als u, we hebben het over 2014, hè? dat is het einde van, van, van uw periode met, met het college. Wat, wat zou, waar zou je op willen eindigen? Nou, Ik, ik, ik denk dat, uh, dat, uh, dat het mogelijk moet zijn om, uh, als we 10% minder boeken, en uh, we hadden dit jaar ook die 10% minder geboekt, dan komen we uit aan uh, bij ongeveer zo'n 13, 1400 uh, nieuwe voortijdige schoolverlaters. Maar daar zijn we voorlopig nog niet. Nee. Um, en eigenlijk moet je natuurlijk willen dat, dat er geen enkele jongere de school verlaat zonder nee. diploma. Dat moet waar we naar streven. Nou denk ik meteen, dan heb je heel wat leerplichtambtenaren extra nodig. Want je moet het dus wel allemaal gaan controleren dat die leerlingen niet, die dan naar school verplicht moeten, dat die daar ook zitten. We ja, hebben dat? in Rotterdam behoorlijk wat leerplichtambtenaren... en die leerplichtambtenaren die zetten we ook al in voor jongeren boven de 18. Dus die zetten we nu al in tot 23 jaar. Alleen die leerplichtambtenaren ontbreekt het wel aan een instrument... om jongeren boven de 18 ook daadwerkelijk ja. weer terug te krijgen de schoolbank in. Ja. Nou, hoop ik dat dit niet geldt voor mensen die al een baan hebben... Toch? Die, die, die vallen toch buiten de, de nieuwe maatregelen? Nou kijk, er is een aantal uitzonderingscategorieën en die zitten met name bij die jongeren die eigenlijk geen startkwalificatie kunnen halen. Jongeren die nu op speciaal onderwijs zitten bijvoorbeeld. Mm. Um, dat zijn eigenlijk de uitzonderingscategorieën die ook nu in de kwalificatieplicht zitten van 16 en 17-jarigen. Die jongeren die zo ondernemend zijn dat ze een eigen bedrijfje starten bijvoorbeeld, dan zeg ik dat is hartstikke mooi, daar ben ik heel erg voor. Uh, alleen probeer ook dat diploma te halen. Toch wel? Dus ja, omdat je uiteindelijk weer steady op die arbeidsmarkt moet komen. En jongeren met een diploma zijn zoveel steviger op die arbeidsmarkt dan jongeren zonder een diploma. Dat weten we in de, in de, in de cijfers van de jeugdwerkloosheid. Ja, maar dan, dan is het toch een listig dat mensen die een baan hebben, jongeren, dat ze dan toch ook nog eens een keer naar school moeten. Dat kan weer ten kosten gaan van de baan die ze aan het, aan, het, aan het betrekken zijn. Ja, maar er zijn gelukkig heel veel, uh, heel veel mogelijkheden om leren en werken te combineren. Hè? Dus daar is echt de mouw aan te passen. Het huidige beroepsonderwijs is ook helemaal zo ingericht natuurlijk dat het heel goed mogelijk is om leren en werken samen te doen. Maar dat, dat, dat opleidingsniveau, die startkwalificatie, die is echt van wezenlijk belang. Ja, dus ja. we zien daar echt dat daar het verschil ligt. Nou, ik ben het geheel met u eens en, het, en, en steun vanuit de avondspits voor dit idee. Om, om, mensen, om jongeren langer uh, vasthouden op school en dan niet uh, aan, aan een lot over te laten. Want dat is feitelijk ook wat, wat er gebeurt. De, de minister komt dus binnenkort met een reactie. De Tweede Kamer schijnt ook wel in meerderheid uh, te porten zijn voor het idee. Wanneer wilt u van start? Wanneer zegt u tegen Bijsterveld, nou dan moet ik die, die bevoegdheid krijgen. Dat experiment om te starten met die leerplichtverhoging. Nou, ik zou denken uh, dat het mogelijk moet zijn om, uh, om met een paar maanden uh, te laten zien... op welke manier, dus niet of, maar op welke manier je hieraan vorm zou kunnen geven. En uh, dan, uh, dan gaan wij zo snel van start als uh, ons de mogelijkheid wordt geboden. Goed zo. Hugo de Jonge, dank zeer voor, uh, voor het meedoen aan de avondspits... en het uitleggen van, uh, van uh, het initiatief in Rotterdam. Dus u hoorde Hugo de Jonge, wethouder voor het CDA uh, van onderwijs in Rotterdam. Hij gaat de deurplicht verhogen naar 23. Dat is zijn bedoeling. En de minister, zoals gezegd, heeft er wel oren naar. ziet wat juridische mo moeilijkheden, maar daar, uh, dat overwinnen we dan wel. Ik ben het er ook mee eens. Ik vind het gewoon een goede zaak dat jongeren langer uh, op school blijven zitten. Anders dan, uh, tenminste als ze een diploma hebben, dan mogen ze ermee mee stoppen. Maar eerder niet, want dan is het de beste garantie op een, uh, op een leven na de school. Wat vindt u? 0800 11 21 Kunt u bellen. Avondspits is te bereiken. 0800 11 21 En u kunt ook twitteren. Hashtag WNL gebruiken. Hashtag Eerdbans. De eerste beller die wij hebben is en was Henk Zuiderveld uit Groningen. Goedenavond Henk. Goedenavond, meneer. Vertelt u maar. Nou, uh, ik zou willen dat de LTS terugkwam. De LTS weer terug? Dus het VMBO... Ja, het VHBO. en leerling, uh, wel, uh, de Ik heb een fantastische tijd op de lagere technische school gehad. Nou, ik haal... Uh, je hebt het eerste jaar heb je diverse vakken, alles. Dan mag je zelf kiezen. Je ja, maar... wordt ook begeleid. Nou, ik weet dus... Uh, kok en na drie jaar had ik mijn uh, diploma. Toen ging ik uh, het leerlingenstelsel in en ik had een uh, leuke baan in Assen bij uh, ja. hotel Over Nou, er kwam iedere maand uh, iemand van het leerlingenstelsel langs en die kijkt gewoon. Uh, ja. Wat wat aan het doen was, maar mag ik eens vragen? Meneer Henk uh, Zuiderveld, wat, wat, wat zou er dan mis zijn met, het, met de huidige uh, met VMO? Want dat, dat doet het dezelfde uh, stelt, dezelfde eisen, dacht ik, uh, als de vroegere LTS. Kijk, uh, je hebt heel veel jongeren die, die heel veel met hun handen kunnen. Maar die willen gewoon niet uh, maar theorie. Nee, die moeten praktisch onderwijs blijven. Oké, okay, Henk Zuiderveld, er zijn velen anderen die bellen. 0811 21, zoals Samir Roem Ramouni. Goedenavond. Dag Joost, goedenavond. Ik, uh, ik, ik vind het te mooi om waar te zijn. Ik geloof in feite in deze opzet. En niet, uh, ik geloof niet in deze opzet. En dat heeft namelijk uh, te maken met uh, meerdere redenen. Uh, natuurlijk moeten de mensen die werkloos zijn uh, vanaf hun 18 tot 23 met, op een of andere manier uh, terug in de arbeidsmarkt. Ja. Ik ben ook niet eens met de heer die het over een diploma heeft. Want ik bedoel iemand die twee, drie jaar werkervaring heeft en ontzettend goed is in zijn vak. Dat is voor mij op dat moment al een diploma waardig. Hè? Dat mm -hmm. kan je ook op een andere manier, kun je ook een diploma afgeven. Kijk ja. op het moment dat iemand ouder dan 18 is, betekent dus dat hij meerderjarig is. Tegelijkertijd valt de druk weg... Bij de ouders. Dus je kunt je ouders ook niet op een of andere manier betrekken bij deze. Nee, score. dat zal zelfstandig en, moeten. Uh, ja. Ja, ja, precies. Dus nou, iemand die niet gemotiveerd is om naar school te gaan op zijn 16e, 17e, zal het ook niet zijn op de 19e. Ja, maar dan moet je, je, je ze ja. Maar Samir, dan geven Sorry? ze op, hè? Dan geven ze je feitelijk op. Want dan zeg je, de, nee, de, we doen nee, er nee, niks niet. mee. nee, kijk. Nee, dat niet. Want kijk, dit is natuurlijk een hele oude lied. Want dat is een hele oude lied die weer uit een toverdoos is gekomen. Waar ik zelf een voorstander van ben. En dat, ik denk dat, misschien dat u dat ook wel bent. Kijk, binnen, uh, binnen de diensten, zeg maar, mm. uh, als je in dienst gaat, dat is ook in het verleden geweest. Ik heb ook in dienst gezeten. Uh, dat is afgeschaft je kunt namelijk ook een jongere voor de keuze stellen van, je zou ook natuurlijk uh, vanaf je achttiende kunnen tekenen voor twee jaar of drie jaar. Binnen de dienstplicht kun je namelijk diverse groepen ja. kun je leren en geloof me ontzettend goed zelfs. Oké, okay, dus nou, dat, dat is ook een, een goed idee. Dat zijn ja. met behoud van een uitkering. Nou, dankjewel. Oké, okay, Samir, dankjewel. Daar hebben we het ook wel eens over gehad, die sociale dienstplicht dat zit er ook, uh, ook tegen aan te komen. We doen nog één beller, dan gaan we naar de MBO raad want die Jan van Zelden, de voorzitter, hangt inmiddels ook aan de lijn die gaat uh, reageren op, op, de, op de stelling van, uh, van mij, maar ook van Hugo de Jonge uit uit Rotterdam. Albert Cruze uit Leidschedam. Goedenavond. Goedenavond. Vertel. Uh, ja, ik ben het helemaal eens dat uh, goede opleidingen en uh, mensen lang uh, daarmee bezighouden uh, heel goed is. Ik ben erg bezorgd over uh, de kostenkant. Of in ieder geval hoe die gefinancierd ja. moet worden. Uh, we zien nu al uh, bezuinigingen. Laat staan dat als je dan uh, zeg maar mensen nog langer uh, wilt blijven opleiden, waar komt dat geld vandaan? Want dat komt dan weer ergens anders uh, ja, daar zit in, uh, een, een. Ja, een korting reiskaartje aan, dat zullen, dat zullen de, de, de leerlingen zelf ook moeten betalen. Maar je hebt gelijk, voor een deel zal het er ook uh, dat zal toch uit het budget uh, moeten van, uh, van de gemeente, verwacht ik. Uh, Albert, dank je wel. Uh, Jaap zegt dit ook, wat, wat de beller net zegt. Uh, leerplicht naar 23 zal alweer niets mogen kosten. Hoe gaat men dit handhaven en wie draait erop voor de extra studiekosten? Uh, nu is aan de lijn Jan van Zijl, hij is zoals gezegd voorzitter van de MBO-raad. Goedenavond meneer Van Zijl. Goedenavond meneer Mans. Kijk aan, uh, wat vindt u van het voorstel van Hugo de Jonge? Ik vind het voorstel van de wethouder niet verkeerd. Uh, zeker niet omdat hij ook zegt: van uh, laten we eens kijken of in een experiment of dat zou kunnen helpen. Ik wijs er wel op dat uh, het probleem iets groter moet worden gemaakt dan het is. Er zijn er te veel, maar het gaat maar om een paar tienduizend jongeren. En we hebben 550.000 jongeren op het MBO. Geen ja. reden overigens om die tienduizenden, die paar tienduizenden te laten lopen. Nee, loslopen. want als je ziet hoe Rotterdam dus, vecht hè, tegen de bijstand, ja. zou je dit alles is meegenomen, zou je zeggen? Ja, ja, maar ik zie zo'n maatregel, de wethouder zei het zelf ook al, als een soort stok achter de deur. Ik beschouw het veel meer als een laatste maatregel, hè, om eens te kijken, ook via een experiment, of het zou kunnen werken. Het begint uiteraard eerder. Het begint ermee dat ook ouders, iemands vak erover en een telefoon, ook toch meer gemotiveerd moeten worden om, zeg maar, hun jongeren, hun zoons en dochters, uh, nou ja, gemotiveerd ja. op het onderwijs te houden. Daar werken we momenteel aan, met ouderorganisaties, om te kijken of we daar winst kunnen boeken. Ja. Twee, ook daar had de wethouder het over. Ook de wethouder zelf kan daar heel veel aan doen... via zijn leerplichtambtenaren. Ja. Uh, die, die nu geen stok achter de deur hebben, maar... Uh, motivatie begint niet met een stok achter de deur. Motivatie begint toch met zeg maar, serieuze gesprekken, jongeren wijzen op wat ze nodig hebben... om in de, op de arbeidsmarkt of in de, in de samenleving te kunnen functioneren. Maar meneer Van is wel als, iets meer nodig. Hè? Dat, die stok nou ja, is denk ik wel nodig in veel gevallen ja, als drukmiddel. Daarom zei, daarom zei ik al, um, of het werkt weten we niet. Hè? We moeten geen symboolmaatregelen ja. doen. En daarom vind ik zo'n experiment wel interessant. Wel interessant. En als je dan een, paar ja. dingen, een paar dingen samen doet, in Rotterdam ook nog meer werk maakt van oude betrokkenheid... Nog meer werk maken van de goede inzet van de eigen ambtenaren van de wethouder. Hij zelf kan ook een hoop doen. Ja. En als die dingen met elkaar het ook nog nodig hebben. om te kijken of je via een verlenging van de leerplicht. nog meer jongeren hmm. uh, aan een diploma kunt helpen. dan vind ik zo'n experiment de moeite waard. Want nu is het een beetje toch. Uh, we geloven er niet in, juridische bezwaren. of we geloven er wel in. Ja. En we weten het, het, we, we weten het eigenlijk niet. Nee, we weten het niet. Nou kent u het probleem heel goed hè? Van, ja. van deze jonge werklozen. Waarom worden jongeren zo snel werkloos? Waarom haken ze af, in feite? Hè? Waarom haken ze eigenlijk nou, van school al... af? Oh, even, even op maar weer een getalletje. 95% van alle jongeren vindt binnen een half jaar een baan. Hè, na het mbo diploma halen. Tot 23, dus heeft u een... het over? Want dat, dat is de categorie ja. van 18 tot 23... waar deze wethouder natuurlijk zoveel uh, moeite had, last van. heeft. alle jongeren die van school komen. Daar haalt 95% een baan van. Dat neemt niet weg dat er 18-plussers zijn... die zonder startkwalificatie... Hm. Uh, toch het moeilijk vindt om aan het werk te komen... geen uitkering krijgt, naar mijn smaak terecht. Hè, op werk of op school. Dat vind ik een goed uitgangspunt. Ja. Uh, en als deze maatregel, hoezeer het ook om een beperkte groep gaat, zou kunnen helpen, laten we eens kijken of het zou kunnen werken. Maar nogmaals, al die andere dingen, grotere oude betrokkenheid, uh, meer inzet nog van de leerplichtambtenaren, dat zou eigenlijk al een deel van het vraagstuk kleiner moeten maken. Okay. Dus er komt da daar komt nog één ding bij, de wethouder hmm. zei het al, sommige jongeren halen gewoon geen startkwalificatie. Uh, en dan is een leerplicht om het toch te halen eerder vernederend dan behulpzaam. Dan werkt het jongeren niet. hebben iets anders nodig. Dan alleen maar een leerplicht. Maar voor u denkt van nou, hij zit het allemaal weg te redeneren. Laat we, het, laat we het, proberen. Laat het, proberen, laat het proberen, zegt u, Jan. Ja. Jan van Zeijl, zeer bedankt. U bent voorzitter van de MBO-raad. En het is duidelijk, u steunt het. Mits het in combinatie gebeurt met alle andere middelen. En min, misschien meer als, als, als laatste redmiddel. Maar wel doen dat experiment in Rotterdam. Zeer bedankt, Jan van Zeijl. U kunt nog meedoen. 0811 21. Doe die leerplichtleeftijd inderdaad omhoog. Stok achter de deur. Kijk uh, wat, uh, wat leerlingen op school dus kunnen bereiken. Diploma halen en vervolgens op de arbeidsmarkt. En anders uh, zet je ze toch eigenlijk alleen. Ik steun de wethouder. ...uit Rotterdam hierin. 0811 21 uh, Doe die leerplichtleeftijd omhoog naar 23. Brian Weller uit Almere. Hallo. Hallo, reageer maar. Ja, ben, ik, ben ik een beetje... Uh, staan een af? beetje wel, een beetje wel Brian. Oké, okay, jij, jij bent heel zacht te horen. Nou ja, ik ben het met je stelling eens. Alleen, ik plaats er wel een kritische kanttekening bij. Ja. Is dat als jij uh, jongeren langer wil studeren... ...en dat ook wil verplichten... ...dan zal je er in de eerste plaats ook voor moeten zorgen... ...dat ouders bijvoorbeeld... Kosten van die studie moeten kunnen betalen, of dat de kosten op een of andere manier uh, meegedaan kunnen worden door de overheid. Dat ja. is één. En twee, moet je je ook afvragen als je die jongeren uh, vasthoudt uh, op school, uh, uh, dat je ook iets doet aan de, aan de kansen op de arbeidsmarkt voor die jongeren en dat je ze niet alleen maar laat werken. Tegen salarissen waar ze later toch niets mee kunnen. Eens, ja, je, je moet... moet. Je zo Ja, be beetje het verhaal van Jan van Zel. Oké, okay, Brian, dankjewel. Job Bierman zegt: mensen opleiden hebben we later meer profijt van. dan dat men in een uitkering uh, belandt. Sam van der Pol zegt: de staatssecretaris bezuinigt nu al op het onderwijs. Een plan dat nog meer geld gaat kosten. verbetert het huidige systeem. Uh, Martin de Koning het, uh, jongeren die de school verlaten zijn niet de hoger opgeleide. maar in die in passend onderwijs zouden vallen. en dat wordt juist afgeschaft. Uh, ja, uh, Teunis zegt: leerplicht naar 23. Dat, die had ik al. Over de kosten voorgelezen. Reinier zegt: Wat doe je dan met jongeren die echt niet willen en kunnen. en waar ouders geen invloed meer op hebben? Die houden hele, de hele klas op. En Sander ook: Taken, Twitter, hashtag WNL. Er zijn veel voorbeelden van schooldrop-outs. die succesvol ondernemers zijn geworden. Deze personen moet je niet belemmeren met school. En Leijnie van Wijk zegt: Zeer mee oneens. Wie gaat er voor een klas onwillige leerlingen staan? Jij, de school is geen pure opvang. of gevangenis. Uh, Nelis Koeleman uit Alvan de Rijn. Hoi, ja, hoi. Nee, dus... Ja, mijn dochter wordt volgend jaar 18 en die heeft straks de HAVO af en die gaat van school af. Ja. Want uh, ze kan niet goed kiezen welke opleiding ze hierna moet doen. En als zij uh, een verkeerde opleiding kiest en ze zit daar twee jaar en ze wil switchen, dat betekent dat ze de volgende opleiding de laatste twee jaar zelf moet betalen. Dat is 8000 euro op jaarbasis. En dat ga ik niet rekken en mijn dochter ook niet. Dus maar een zei... goede reden om van school af te gaan is afwachten totdat je een leuke opleiding hebt. En als je dit soort dingen in willen gaan voeren, ja, wie gaat die laatste paar jaren dan betalen? Nou, daar kwamen meer mensen op uit, op, de, op die vraag. Maar zij gaat met de, van de HAVO af met een diploma op zak, zeg je toch? Ja, ze een prachtig mooie cijfers. Ze gaat met een HAVO, van komt ze er vanaf. Maar ze gaat niet verder leren. Nee, ze dus maar dat is volgens mij, de, de eis is dat er een diploma is. Volgens mij heeft, heeft je dochter dat bereikt. Ja, maar jullie hebben het over een mbo-diploma. Een HAVO is nog geen mbo-diploma. Een HAVO heb je nog niks. Dan heb je, dan heb je nog geen vak geleerd. Dan heb je nog niks in je handen. Dan ben je alleen maar... Uh, HAVO, dan We nee, zijn op het begin van je carrière. Ik geloof dat Jan Timmer van Philips heeft ook alleen HAVO. Nou, dat weet ik niet zeker. Maar die, die, er zijn genoeg toppers die natuurlijk met een, met een diploma... Op, op dat niveau een heel eind zijn gekomen. Dus de vraag is inderdaad of je dat uh, er niet onder mag schaden. Nee, zeer bedankt voor, voor het inbellen. Uh, Wouter, Wouter Rozen, goedenavond. Hey, goedenavond. Uh, Joost, ik ben het voor een keertje niet met je eens. Ik ben het heel vaak wel met je eens bezig, helaas niet. Oké. Okay. En uh, Dat komt best voornamelijk voor mij uh, voor, omdat... Uh, meer ambtenaren hoor ik al roepen. En dan heb je een jongen van 18 jaar waar de ouders geen invloed meer op hebben. En die gaat toch niet. En die krijgt boete na boete na boete. Behalve dat hij dan geen vak heeft, heeft hij ook nog een keertje een uh, semi-strafblad. Kampische uh, schuld bij de overheid. Omdat hij niet gaat. En dat is denk ik eerder belemmerend. Dan dat je die jongeren gewoon... We hebben ook een heleboel ongescholden arbeid in Nederland nog steeds. Nodig. En... ja Arbeidskrachten, ja. Ja, en uh, ik heb jarenlang op Schiphol gewerkt. In de KLM, jongens, die, die beneden in de kelder staan. Ik heb, een voor die jongens wat uh, die verwerkt allemaal doen. Maar dat zijn echt geen HVS of uh, MAVO of VMBO uh, op het algemeen die de bagage. Uh, maar uh, Wouter, Wouter, twee dingen. Eén, ik zeg: uh, als jij een werk hebt of een goede baan, een baantje, ook al is het ongeschoold, zou ik absoluut niet zeggen: jij moet verplicht naar de school. Dat is één. En hm. twee, ik zeg een experiment zoals Hugo de Jongen bepleit in Rotterdam is natuurlijk fantastisch interessant He, om te kijken of dat in zo, op zo'n grote schaal als in Rotterdam werkt om leerlingen daartoe te verplichten. Dat kan, dat kan wel eens een, een heel goed middel zijn en dan moet je het verder doen. Werkt het niet, dan is een experiment ook gesloten. Ja, maar hoe wil je, hoe wil je jongeren, ze zeg maar 20 jaar, die zeg maar onopgeleid zijn, geen, uh, geen uitkering hebben, uh, gaan dwingen naar school toe te gaan? En als ze niet gaan... Uh... Ga je ze een boete geven. maar ja. Waar moeten ze die boete van betalen? Ja, maar het enige wat je doet, Wouter, is de, de grens verleggen. Want dat doen we nu al tot 16 en voor een deel tot 18 jaar. Dat, dat verleng je naar 23. Dat is het enige wat je doet. Ja, ja je zou kunnen zeggen, van uh, geen uh, opleiding, uh, geen diploma, geen school. Je, je krijgt de keuze of je gaat naar school of je gaat dienstplicht. Ja, dat kan ook, een sociaal dienstplicht. Maar dat uh, je dus op die manier druk erop legt... Nee, prima. De, maar het alternatief is nu de straat of de gevangenis? Dat is nu, dat ja, is nu dat de, is de, de dat kwestie. Maar ik denk dat inderdaad de, de zin van, uh, we, we, we, je krijgt een boete als je niet naar school toe gaat, dat zou niet werken. Maar dat, dat nemen ze voor lief. Mm. Ze stelen gewoon een autoradio extra om die boete te kunnen betalen, om niet naar school te gaan. Maar als je de druk op zou zetten in de zin van, of je gaat sociale dienstplicht doen, in defensie van mijn part. Ja. Dan denk ik dat je de druk veel hoger legt dan wanneer okay. je alleen maar... Met uh, boetes gaat rijden. Wouter, helder verhaal. Dankjewel. Kees van Loon zegt: Eertmans levenslang leren uitstekend, maar je zal wel onderwijs op maat moeten geven. Dus de leerplicht na 23 jaar, pure onzin. En Reinier zegt: Open uh, 15-jarigen die echt niet willen, houden de hele klas op keuze van school af en werken of naar de Glen Mills-achtige omgeving. Dat zegt Reinier 2000. Die kunt nog meedoen op Twitter, hashtag wnl gebruiken, hashtag Eertmans. Uh, Marcus van der Berg uit Drachten, goedenavond. Goedenavond. Marcus, vertel. Uh, ik ben het oneens met, uh, met de stelling. Want ik vind hem overbodig. Um, kijk, die jonge lui die, uh, die van school komen zonder een uh, kwalificatie, leef, uh, een kwalificatie. die hoeft je voor mij niet lastig te vallen als ze aan het werk zijn. Als ze een eigen, als ze eigen bedrijf hebben, moet je ze niet gaan vallen. En die jonge die denken van, ja, ik, ik vraag wel een uitkering aan. Die krijgen we niet meer. Nee, maar ho. Het een, ja. sinds 1 januari is, de bijstand is, is en die kennen een ja. doorleerplicht. ja. Ja, maar wacht, dan hebben we het over een hele grote groep. Dat heb je nog niet gehad. De mensen die niet in de bijstand zitten. De mensen die niet, die niet aan het werk zijn. Dat is namelijk de groep die door, door de straten dolt. Maar op de een of andere manier wel in leven blijft. Of bij ouders. Of gewoon van de, van de criminaliteit. En die pak je in de, bij de kraag. En die sleur je terug de schoolbank in. En ik vind dat nuttig. Ja, ja, maar dat... dat uh... Op, op de kosten van papa en mam leven, dat, dat is één maand leuk, twee maanden leuk. En op een gegeven moment ja. houden we het op. Die jongelui, die, die kom je wel een keer tegen. Mm. Dat, dat, dat hou je niet lang vol. Ja, de praktijk... Je zo op de straat leven. Nee, dat denk ik ook. Maar de praktijk laat zien dat nogal wat van dit soort uh, jongeren helaas uh, door de straat dolen van, van Rotterdam. Uh, maar daar praten we verder over. Dankjewel, Marcus, Marcus van den Berg. Met uh, nu Henk van den Berg. Uit Tiel. Geen familie. Ja, hey. ja, goedenavond. Henk, goedenavond. Goedenavond. Ik ben het oneens met de stelling ook. Kijk, en vertel? Nou, ik vind, uh, als jij uh, die leerplicht door gaat trekken naar 23... Uh, ...het is nu al één grote klotenzooi op die middelbare scholen. Ja, als je vanaf de lagere school voor, uh, afkomt naar het middelbare school... Uh, ...en dan zeer zeker de lagere opleidingen tot onder de HAVO, uh, onder de MAVO... Nou, ...dat is nu gewoon overal al één, één grote klotenzooi. Ja. Nou, als je dat dus door gaat voeren naar 23... Ja, maar wacht, dan moet je. Uh, het is je toch... voor die jongen nu al heel moeilijk om uh, uh, Henk... een huis te kopen of uh, om te sparen. En dan denk ik op mij, beurt, uh, ik, heb zelf een, ik heb zelf ook een schildersbedrijf. Uh, als je in dat, uh, het, jongens in dat segment neemt, uh, schilders stukken door, of noemen, in dat hele bouwgebeuren ja. En die zijn met 16 of 17 jaar en ze hebben, we hebben ze komen van school en ze hebben daar dus uh, een diploma. En die jongens kunnen werken, dan zeg ik op mijn maar luister, dan moeten die jongens gaan werken. Hey, dat ben ik ook met je eens, maar wat je het over die, die zogenaamde klotenzooi had, daar, daar moet natuurlijk gewoon geïnvesteerd worden in goed onderwijs, klaar. Maar dat, ja, dat... maar, dat, dat, maar dat... daar praten ze al jaren over en dat blijft, en dat is nog steeds één grote zooi. Ja. Oké, okay, vroeger had je een LTS en dan nee. uh, daar kon je naar uh, bepaalde jaren, uh, ging je gericht een vak uh, leren. Nu kom je bij een ROC en het al en die... werken uh, bedoel ja. ja. Ja, Oké, okay, Henk, we stoppen even mee. Dankjewel Henk van den Berg. Nog een laatste beller erin, Alex Waterman uit Almere. Ja, goedenavond. Alex, met bent in Duitsland. Ja, hi. Ik, ik ben het toch oneens uh, met de stelling. En uh, uh, waar ik uh, waar veel meer belang aan hecht, dat is uh, de jongens veel meer, of de, en de kinderen veel meer uh, te werken op hun intrinsieke motivatie. Een motivatie die komt uit een verplichting, is gedoemd te mislukken. Je zal ze zelf moeten motiveren om een opleiding te volgen. En dat kan als je investeert in goed onderwijs. Ja, ja, dat de dat dat... jongelui ook goed begeleid worden. Nou, Alex, en Hieke... daarom keert het aan. We, veel beetje hees, maar hier kunnen we een heel debat over voeren. Dat gaan we een andere keer doen over inderdaad de waarde van verplichten en de stok achter de deur. Daar gaan we nog een keer een aparte stelling ja. aan. Wij, wij, dat beloof ik je. Alex, bedankt voor het bellen. En uh, je was de laatste beller van uh, Avondspits. Uh, we, uh, we gaan er tussenuit. Theo Colo's Twitter nog oneens laat ze zorgen dat er ook een baan garantie is. Ze willen nu al iemand met diploma en ervaring. Meer kunt u lezen op Twitter via hashtag WNL of hashtag Eerdmans. Ik moet eerlijk zeggen, de wethouder en ik kregen weinig steun in deze uitzending, want er was behoorlijk wat weer, uh, weerwerk. Straks gaat op deze zender op Radio 1 dus Kunststof verder met dichter Pieter Boksma. Morgenochtend weer uh, vandaag de dag. Vergeet het niet. Vanaf 7 uur s ochtends op Nederland 1. En morgenavond zijn we er weer met een nieuwe uitzending van Avondspits. Nieuwe mening, een nieuw gesprek van de dag. En uh, voor nu wens ik u een heel fijne avond. Tot morgenavond. Sport op Radio 1. Woensdag om half negen.